Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Medewerkers van de NS willen actie voeren. Ze willen een hoger loon en betere opleidingsmogelijkheden. Volgens vakbonden is er niets van die eisen terug te zien in de nieuwe CAO-voorstellen. Vakbond CNV zegt dat er vanaf komende week acties komen en mogelijk wordt er dan ook gestaakt. De Britse-Indiaanse schrijver Salman Rushdie is aangevallen tijdens een lezing in de VS... Volgens de politie werd hij in zijn nek of hals gestoken. De schrijver is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De aanvaller is gearresteerd. Salman Rushdie werd beroemd met zijn boek De Duivelsversen. Dat boek viel erg slecht bij strenggelovige moslims, zegt correspondent Marieke de Vries. In 1988 werd een fatwa over hem uitgesproken door destijds de leider van Iran, Khomeini. En ja, zo'n fatwa houdt in dat ja, iedereen, alle gelovigen opgeroepen worden, een, een einde aan zijn leven te maken. Of dat fatwa ook de aanleiding was voor de aanval vandaag is nog niet bekend. De Amerikaanse politie zegt later met meer informatie te komen. De Nederlandse teamsprinters hebben vandaag een gouden en zilveren medaille weten binnen te hengelen bij de Europese kampioenschappen in München. De mannenploeg versloeg Frankrijk met gemak, zag commentator Sebastian Timmerman. De Fransen zijn geen partij. Een seconde na twee rondjes van 200 meter is het al. En hier komt de Europese titel voor Roy van den Berg, Harry Lafrijsen en Jeffrey Hoogland. Ze winnen in de finale met 18 e maar liefst van het Franse trio. En dat verschil is enorm. Bij de vrouwen won Duitsland het goud en Nederland zilver. In München zijn sinds gisteren heel wat sporters aan EK's begonnen. In de stad zijn negen EK's tegelijkertijd aan de gang... voor onder andere atletiek, beachvolleybal, turnen en wielrennen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen verandert er weinig aan het weer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam... staat tussen Osdorp en Amsterdam-Buitenvelder. Drie kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten.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 ...autobedrijf Zandvoort. Ook gehoopt op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort... ...is Zin in ZFM. Met nu het weekend in... break Zandvoort, Zandvoort. is just as normal as before. Before. I can't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 You're need a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 Take up every corner of my mind. What you gonna do ZFM every corner of my mind. Zie je FM, maak je van de zon schijnt. Het station met patent op de zon. Zie FM, 24 uur per dag, hete zomerhits. like the rain.